Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zangeres Lisa Marie Presley, de dochter van Elvis Presley, is overleden. Haar moeder heeft dat bekendgemaakt. Lisa Marie verloor haar vader toen ze negen was... en koos later net als hij voor het artiestenvak. Maar ze trok meer aandacht met haar privéleven. Ze was vier keer getrouwd, onder andere met Michael Jackson en Nicolas Cage. Verder kwam Presley in het nieuws door haar drugsverslavingen. Afgelopen dinsdag was ze nog aanwezig bij de uitreiking van de Golden Globes... Gisteren werd ze opgenomen in een ziekenhuis naar verluid met hartproblemen. Lisa Marie Presley is 54 jaar geworden. In de Amerikaanse staat Alabama zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door een wervelwind. In het plaatsje Old Kingston raakten tientallen huizen en woonwagens beschadigd. Naast zes doden zijn er zeker twaalf gewonden. Ook op andere plaatsen in de VS waren tornado's. Er zijn er zeker 33 geteld, vooral in zuidelijke staten. In sommige zijn nog steeds tornado waarschuwingen van kracht. Tienduizenden mensen in Georgia, Mississippi en Alabama zitten zonder stroom. Tweede Kamerlid Pieter Omzicht doet niet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, schrijft hij op Twitter. De oud-CDA'er zit als een eenmansfractie in de Tweede Kamer. Over deelname aan de Statenverkiezingen op 15 maart zegt Omzicht: voor deze verkiezingen ga ik dat niet doen. Hij wil zich concentreren op zijn kamerwerk, geeft hij als uitleg... Omtzicht kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen twee jaar geleden 342.000 voorkeursstemmen. Drie maanden later verliet hij het CDA uit onvrede over de manier waarop de partij hem behandelde. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 7 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in het noorden ook buien. Het waait opnieuw flink met aan de kust kans op zware windstoten. En het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 High above the clouds, tell me how your too far.